Mogelijk proberen sommige speculanten de koersen negatief te beïnvloeden... door geruchten en onjuiste berichten te verspreiden. De ESMA wil dat die speculanten worden aangepakt. Het verbod op short-selling werd bij het begin van de financiële crisis in 2008... ook al door enkele landen korte tijd verboden. De gouverneur van Texas, Rick Perry, stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Volgens zijn woordvoerder maakt Perry zijn kandidatuur zaterdag bekend.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 Het weer verspreidt over het land enkele buien. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat regen. Smiddags kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het enorm. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort. En Zomerhit. zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. met nu de nacht.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 It's just you I Je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 Nachtzuster Wat moet ik zonder jou beginnen Nachtzuster Ik brand van binnen Nachtzuster zuster. nacht zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtzuster Haal ik de morgen Nachtzuster Doe je aan bij Nachtzuster Nachtzuster waar ben bij me moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster Ik brand van binnen Nachtzuster waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster Haal ik de morgen? Nachtzuster Nacht zuster, auw. Nacht zuster, de pijn, de pijn, de pijn. De pijn, de pijn, de pijn, de pijn. De pijn, de pijn, de pijn.